Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne zijn vier Oekraïnse militairen om het leven gekomen. Hun voertuig werd geraakt door een antitankraket van de opstandelingen, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Het voertuig reed het op het moment over een brug in een stad die in handen is van de regering. Sinds februari is een kwetsbaar staakt het vuren van kracht. Het werd de stand gebracht door leiders van Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk. Een van de aanslagplegers van de aanslag op de universiteit in Kenia was de zoon van een prominente overheidsfunctionaris. Dat heeft een woordvoerder van de Keniaanse overheid gezegd tegen persbureau AP. De leider zou zijn zoon vorig jaar als vermist hebben opgegeven. Er werd tot nu toe vanuit gegaan dat hij naar Somalië was afgereisd. Terroristen van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab pleegden de aanval donderdag. Daarbij kwamen zeker 147 mensen om, allemaal christenen. De paasdrukte is op gang gekomen. De wegen naar de Keukenhof in Lissen lopen vol. De A1 was enige tijd dicht bij Naardenvesting de vesting door een over de kop geslagen auto. Ook op wegen naar attractieparks Slagharen is het druk. In het paasweekend start traditioneel het toeristenseizoen. Veel attracties openen dan de deuren. Naar verwachting brengen ongeveer 850.000 mensen de paasdagen in Nederland door. Buitenlandse toeristen zijn er 50.000 minder dan vorig jaar. Feyenoord heeft in de strijd om de derde plaats goede zaken gedaan. De Rotterdammers wonnen met 4-1 bij AZ, nummer 4 in de competitie. Het is Ajax opnieuw niet gelukt uit van Utrecht te winnen, het werd 1-1. Ajax stond lang voor door een eigen doelpunt van Lewin. En daardoor leek Ajax voor het eerst sinds 2009 weer te winnen. Maar Utrecht invaller Markiet maakte kort voor tijd de gelijkmaker. Het weer vanmiddag geregeld zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog, een graad of negen. Vanavond en vannacht eerst vrij helder. Dan daalt de temperatuur in het binnenland tot iets boven nul. Later in de nacht kans op het regen. Morgen meer bewolking en op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB.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 Jaren 90. Kim Appleby met uh, Don't Worry markeerde de opening van uur 2 van Zandvoort op zondag op deze eerste paasdag. We volgen de Ronde van Vlaanderen voor je. Jesse Sergent is letterlijk uit de kopgroep weggevallen in de Ronde van Vlaanderen. De Nieuw-Zeelander van Trek werd op 105 kilometer aangereden door een neutrale wagen. Sergent staakte de strijd en werd behandeld in een ambulance. Zijn ploeg vreest voor een gebroken sleutelbeen. Dylan Groenewegen die ontweek de auto en rijdt nog wel aan de leiding. Samen met de Deen Lars Bak, de Fransman Damien Gaudin, de Duitser Ralf Matka, de Italiaan Marco Fraporti en de Ier met Braummaja. Helemaal geen Ierse naam volgens mij, maar goed. De koplopers koesteren met ruim 90 kilometer gaan. Uh, dat zal zijn drie minuten voorsprong. 82,6 zie ik nu. Er doen 21 Nederlanders mee aan Vlaanderens mooiste. En de renners moeten 19 heuvels bedwingen. Waaronder de Oude Kwaremot. Drie keer meer zelfs. En de Paterberg twee keer. De finish is naar verwachting rond kwart voor vijf in Oudenaarde. Goed, we volgen ook nog natuurlijk de eredivisie. Daar is het 0-0 in um, Kralingen. Excelsior tegen Adel wordt daar gespeeld. En even verderop, dat nou, zal zijn. kilometer of tien speelt uh, de tweede halve finale voor de Euro Hockey League. Tussen uh, hockeyclub Bloemendaal en Oranje Zwart. En daar staat er nog steeds 0-0. Goed, even de, uh, de standen op de velden en CQ op de weg. En uh, we houden de hoogte tot aan 5 uh, uur bij Zandvoort op zondag. De rest, muziek nu van Goalplay, viva la vida. I said my shoes. Money Lewis met Bills en daarvoor Coldplay. Viva la vida. Voor Zandvoort en de regio. Voordat we de blok voor Zandvoort en de regio doen... gaan we eerst nog even vertellen dat er is gescoord. Doelpunt van ADO Den Haag. 1-0 in de 34e minuut voor ADO dus. In de, door Kramer, dan weet je dat ook weer. Goed, voor Zandvoort en de regio. Lokale nieuws van de afgelopen week. De herinrichting van de Hogeweg is afgerond. Geheel volgens planning is de straat tijdens de paasdagen weer open. Omdat de medewerkers van Dura Vermeer beseffen... dat het voor de buurtbewoners een ingrijpende periode is geweest... wilden ze de bewoners bedanken voor hun begrip. Duur aan duur deelden zij paaseitjes uit... en wensten de bewoners een vrolijk paas. Straatwerkers hebben sinds januari er hard aan gewerkt... om alles op tijd klaar te hebben. De mannen gaven aan verrast te zijn door de vele positieve reacties... die ze hebben ontvangen van buurtbewoners. Een van de bewoonsters had zelfs een brief geschreven... om ze te bedanken voor de hulp bij het buitenzetten van haar vuilcontainer. Die brief hangt prominent in de bouwkeelt... al dus een woordvoerder van het uitvoerende team. Na de paasdagen gaat de klus verder in de Koninginweg. Ook in deze straat wordt de riolering vervangen... waarna het wegdek opnieuw wordt ingericht. 30 jaar inzet voor de promotie van de fotografie is beloond met de koninklijke onderscheiding ridder in de orde van Oranje Nassau voor onze plaatsgenoot Dirk van der Spek, uitgever van het vermaarde fotomagazin Focus dat vorig jaar haar 100-jarig jubileum vierde. Hij werd vooral voorgedragen voor deze onderscheiding... vanwege zijn grote inzet voor zowel de amateur... als de professionele fotografiemarkt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de eerste beursdag... van de vakbeurs Professional Imaging in Nijkerk... werd hem vorige week zaterdag de versierselen opgespeld... door burgemeester Niek Meijer. De verdiensten van Dirk van der Spek... waarvoor hij deze hoge onderscheiding heeft ontvangen... werden niet alleen bepaald door de combinatie van journalisten en ondernemerstalent om focus voor te laten bestaan. Maar dit magazine vooral een middelpunt te maken van talloze activiteiten... die ervoor zorgen dat de fotografie van amateurs en professionals... in de breedte wordt gestimuleerd. Na de overname door Dirk van der Spek van de uitgeverij in 1985... werd er meteen beleving rond het blad gecreëerd... door de Focus Gallery op te starten... waar in zijn ogen zeer talentvolle fotografen een podium kregen... in combinatie met een boek... Samen met het prins vons nam hij het initiatief om een serie monografieën te ontwikkelen van de grootste Nederlandse fotografen. Waarmee hij ervoor zorgde dat deze voorgoed tot het cultureel erfgoed van Nederland bleven behoren. Zijn bestuursfunctie in World Press Photo maakte het scala aan verdiensten compleet om hem voor te dragen aan voor de ridderorde. 26, 27 en 28 juni wordt de zevende editie van culinair Zandvoort georganiseerd. Het duurt nog even, maar toch is, het, uh, is er nieuws te melden over het evenement. De 16 deelnemers zijn namelijk bekendgemaakt. Dit jaar worden de culinaire gerechten verzorgd door Zuidstrand Ayuma... Restaurant Evi, Beach Club 10, Strand Palfioen Storm, Creek Cuisine Filoxenia... Fisch restaurant, de Meerpaal, MMX Italian restaurant, Ziso Lounge. Daar is het voor uh, de sushi. De haven van Zandvoort, de Lachende Zeerover, restaurant Andrea, T-Chocolate and More. De Kaashoek en Rabbel. Dus houd er rekening mee met uw vakantieplanning. Het laatste weekend van juni is culinair Zandvoort: 26, 27 en 28 juni. Krijg er gelijk honger van. Het denkt ook Doten. Hier is Hungry.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 World me I'm hungry for you, my love. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Love is just not enough. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's a Benson, Give me the night. Daarvoor dood dan met zijn nieuwe zingel. Die heet Hungry. Nou, er is weer wat gebeurd in de Ronde van Vlaanderen. Want um, een nieuwe ongeval met een neutrale volgwagen... die een uh, Franse de Jeu uh, volgwagen hardt. Van achteraan rijdt een uh, Franses de Jeu-renner... die op uh, dat moment naast de uh, volgwagen reed. Die valt hard. En op dit ogenblik uh, zijn er twee koplopers. Dat is uh, Bak en Gaudin. Uh, gevolgd op 20 seconden door uh, Frapparti, uh, Matska, Brameyer en Groenewegen. En het peloton uh, fietst op 3 minuten 7. Goed, tot zover even uh, de ronde van Vlaanderen. Uh, er is ook rust in uh, Rotterdam. Uh, uh, daar staat het uh, uh, 0-1. En uh, behouden ze een afgekeurte de goal van De Rijk en de 0-1 van Kramer valt er veel, eh, niet veel te beleven bij Excelsior Aden Den Haag en we hopen op een betere tweede helft. Goed, um, we gaan verder met muziek. We dachten van Fun met... Some nights I stay up cashing in my bad luck Some nights I call it a drop Some nights I wish that my lips could build a castle Some nights I wish they just fall off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 Joe Maroder, 74 jaar, is deze knakker. Een Kadi is ook niet meer de jongste. <laughs> right here, right now, hoor je voorbij komen bij Zandvoort op zondag. Daarvoor Fun met Sun Nights. Goed, vijf over half vier. Het is lente, de lente komt eraan. Dus tijd voor allemaal die prachtige lente praten. Onder andere van Michel Viguin.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 Le Printemps. En daarvoor, daarachter uh, Dead Mouse met Cascada I Remember. In Bloemenau is gescoord voor hockeyclub. Bloemenau scoorde Glenn Schuurman in de 31 e minuut in de halffinale strijd tegen Oranje-Zwart. In de ronde van Vlaarden, 1 minuut 20 uh, voor een razend peloton voor de twee koplopers al daar. En dit is notering uit Euro Breakdown. Hier zijn Years and Years met King. I carry Gingen we naar een cheerleader? En uh, dat was natuurlijk uh, uh, Omi met cheerleader. En daarvoor, years and years, met uh, King. Hoorde je voorbij komen? Even het uh, juiste muziekje opzoeken. Daar is hij. Want we hebben nog wat sportnieuws voor je. Ranomi Kromo Di Jojo heeft bij de Swim Cup in Eindhoven opnieuw een startbewijs bemachtigd. voor het uh, WK zwemmen van komend zomer in Kazan. De tweevoudige olympisch kampioenen doken zondagochtend in de series van de 50 meter vlinderslag onder de WK-limiet. Met 25,86 bleef Chromo net onder de vereiste 25,91. De 24-jarige Groningse verzekerde zich eerder al van deelname aan de 50 en 100 meter vrije slag. Onduidelijk is of Chromo wie Jojo tijdens de WK op de 50 vlinder gebruik maakt vanuit Stotrecht. Bij de Swim Cup blijft het in ieder geval bij een optreden in de series van dit onderdeel. Chromo Kromo bij Jojo slaat de halve finales over... en richt zich volledig op de finale van de 100 meter vrije slag. En dat is het slotstuk van de Swim Cup. Femke Heemskerk heeft gisteren tijdens de Swim Cup in Eindhoven... zich gepresenteerd als de grote favoriet voor die zegen van de 100 meter vrije slag. De Roelof Arendt-Weensen... ...was in de halffinale met 52,79 seconden verderweg de snelste. En daarmee benaderde ze het Nederlands record... ...dat sinds drie jaar op naam staat van Ranomi kromo Vigiojo ...tot 0,04 seconden. kromo Vigiojo was iets minder snel. De Olympisch kampioen tikte in haar race na 53,69 aan. En daarmee dook ze ruim onder de WK-limiet van 54,06... De cww Sarah Sjöström, die nestelde zich met 2, 53 29 tussen beide Nederlandse verdedigers in. De finale is vandaag. Maud van der, uh, van der Meer, 54-60, Marit Steenbergen. het Nederlandse jeugdrecord dat tot 54-84 en Esme Vermeulen startte daarin ook. Monique Nijhuis greep zoals verwacht de linkst op de 50 meter schoolslag. Zat aan 30-77 ruim schoots genoeg. In de halffinale ging het snel zelfs harder, 30-65. Keil Stolk die kwalificeerde zich voor de WK Zwemmen in Kazan. De jongeling zwom in de finale van de 200 meter vrije slag... in het kielzog van Sebastiaan Verschuren. Die 4 in 1-46-06... ...naar 1.48.00. De limiet voor leden van het Olympisch Talententeam... ...staat op 1.48.13. Verschuren had in de series van deze afstand... ...eveneens eh, als op de 100 vrij al met 1.46.07... ...ruimschoots aan de Nederlandse voldaan. De KNZB vroeg voor een startbewijs 1.46.98. Op de 50 meter schoolslag deelde de Zuid-Afrikaan Cameron van den Burg... ...en de Servier... Kaba Siladji, het goud, met 27-17. Sloveen Damir Dukonjic, die verhoogde de sfeer, met 70 27, 27 Timon Evenhuis onderscheidde zich met 27-70... maar haalde daarmee het podium niet, hij werd vierde. Op de 100 vlinder moest Yuri Verlinden 52-63 zijn meerdere erkennen... in de Hongaarse all-rounder. Laszlo Tjek in 51-97, hij... Dan gaan we nog even een klein beetje wielrennen. De wielerbaan in een sport van Apeldoorn is voorlopig verboden terrein. Er komen te grote splinters vrij uit het hout... waardoor het te gevaarlijk is om er te fietsen. Exploitant Liebema die meldde de sluiting gisteren aan de omroep Gelderland. Bij alle banen is er wel sprake van versplintering... maar bij deze baan moet je denken aan echte grote splinters van meer dan 8 centimeter en daarmee kun je vitale onderdelen raken. Het is echt niet meer verantwoord om er aan uh, renners op te laten fietsen... al dus Tony Denneboom van Libema. De wielerbond KNWU, heeft alle trainingen op de baan inmiddels afgelast. De baanrenners zullen tijdelijk uitwijken naar andere banen. En vorig jaar ging de baan ook al dicht. Dan wielrenners hadden destijds de bijvalpartijen... grote houtsprinters in hun lichaam. De baan onderging vorig jaar een noodingreep. Die was kennelijk uitgewerkt, want afgelopen weekenden... Liepen enkele renners bij de WK-baanwielrennen voor gehandicapten verwondingen op door splinters bij valpartijen? De gemeente Abendoorn is eigenaar van de Omnisport en moet besluiten wat er met de baan gaat gebeuren. Zo over het sportnieuws: zwemmen en wielrennen. Ronde van Vlaanderen die na het zijn ontknopen nog 55 kilometer. En de voorsprong voor de twee koplopers van 24 seconden. Goed, gaan we gaan weer verder met de muziek. Dat doen we met Jamiro Kwee. 1397 is dit Can't you know iets The other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard. You can go much faster. Another paper talking can be so cheap. Hey. De laatste plaat voor een zondag op deze Paas. Zondag 2 uur hebben we dan Kijken we even naar Kralingen. Daar is, uh, heeft Excelsior de wedstrijd op zijn kop gezet. Want in uh, 59 minuten en Gourier in het 3, de 63 minuut zetten Excelsior op een 2-1 voorsprong. Nog één plaat te gaan voor het uh, nieuws van 4 uh, uur. Het wordt de postman met prices. My hat's full, kids, you never know the hell we've been through Spent time, on still link to on a black venue That's try to take some respect none to have me wake some you got your bribe but do you know where you came from locked in the project buildings they got us plague head. claiming ain't no ghetto but this ghetto been made set the crisis no no matter what the price is I and I refuse to live like this We travel to invade your thought, to pave candles hypnotized by the lies they broadcasted the live on your channels so in time you will notice you can never refine wrote your mind cause I devote to my design it was the most I send I post to multiply my complex To the trust us, first brother ever last No matter what the price says, I refuse to live life. My teachings majestic, providing lessons Oblivious, conscience, black ignorance Still disastrous, I speak cause the Travels, the streets to hit masses Proceed to maintain, promise to live Without greed, deliver needs, knowing this Will never change, me and white brains Are no things that'll sustain, break the chains Open doors, giving and a chance to run game. cause I divorce from the system Commit abortion, but my heart Still remains a fortune, cast away your Evil spell, my will shall excel, the worst Enemy we conquer, the life who got And righteous. I support trade thoughts born to device hits Prevent a crisis, I lost my margin No one involved in this fact of changed plain facts to complete judgment My life's missed. Agony built my real filthy force Being guilty in the system over visions Y'all reveal me Stand put to try to front, protect my manhood I live good, my context explains terrain I put foot, ay Acknowledge the key I learned from him For me, from ease possibly be shed roots to the same tree This life's narrow As seen from my angle Level unknown for those who claim it's all game To the devil I'm far from home